zes uur. Het NOS journaal. Jop Boot. SNS faalde, zegt premier Rutte. Prins Willem-Alexander ontroerd door reacties op toespraak koningin. En twee doden bij aanslag Amerikaanse ambassade in Turkije. Premier Rutte vindt dat de problemen bij SNS real zijn ontstaan door mismanagement, dat zei hij in reactie op de nationalisatie van de bank. Rutte wilde deze nationalisatie niet vergelijken met het redden van banken tijdens de kredietcrisis in 2008. Toen hadden we een ernstige systeemcrisis waarin banken dreigden om te vallen. Deze situatie is echt anders, zei Rutte. De premier zegt dat hij verschrikkelijke hoofdpijn heeft van het besluit om de bank te nationaliseren. Dat geld hadden we liever aan andere dingen uitgegeven, aldus dus de premier. Prins Willem-Alexander is ontroerd door de reacties op de toespraak van koningin Beatrix... waarin ze haar aftreden aankondigde. Dat zei de kroonprins bij het Beatrix Theater in Utrecht... waar de koningin vanavond haar 75e verjaardag viert. Het is een ontzettende eer om mijn moeder op te mogen volgen... en om het land te mogen dienen, zei de prins. Buiten het theatergebouw stonden enkele tientallen oranje fans en één demonstrant met een bord met daarop de tekst... Weg met de monarchie, hij is aangehouden. Vanaf 18 februari gaat door de week een Intercity-trein rijden... van Den Haag-Holland-Spoor naar Brussel. Die vervangt de uitgevallen FIRA. Dat heeft staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur bekendgemaakt. De rechtstreekse trein gaat eerst twee keer per dag rijden... en vanaf 11 maart acht keer per dag. De trein zal ook stoppen op een aantal tussenliggende stations... zoals Rotterdam. De reis duurt twee uur en er wordt geen toeslag gevraagd. De trein gaat niet vanaf Amsterdam rijden, omdat op dat traject te druk treinverkeer is. Reizigers vanuit Amsterdam moeten dus eerst met een bestaande verbinding naar Den Haag-Holland Spoor. Het is nog onduidelijk wanneer de Vira weer gaat rijden. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijft de tijdelijke Intercity rijden tot de NS en de Belgische spoorwegen de Vira-treinen weer veilig en betrouwbaar kunnen inzetten. Voetbalclub FC Den Bosch heeft vijf supporters een stadionverbod opgelegd... naar aanleiding van de oerwoudgeluiden bij de bekerwedstrijd tegen AZ afgelopen dinsdag. Wat hun aandeel in de ongeregeldheden precies was, is nog niet duidelijk. De club onderzoekt nog wat de strafrechtelijke mogelijkheden zijn tegen de vijf. In Groot-Brittannië is de eerste verdachte veroordeeld... in het afluisterschandaal rond News of the World. De Britse politierechercheur Cashburn is veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf... voor het lekken van informatie naar de Britse krant. Cashburn werd vorige maand al veroordeeld. Dat kwam vandaag pas naar buiten. In reactie zei de politie dat zij haar collega's heeft verraden... en dat er geen ruimte is voor corrupte agenten. In het onderzoek naar omkopingen van politieagenten zijn tot nu toe 59 mensen opgepakt. Bij een zelfmoordaanslag voor de Amerikaanse ambassade in de Turkse hoofdstad Ankara zijn twee doden gevallen. Een bewaker en de terrorist. Een medewerker van de ambassade raakte gewond. Volgens de Turkse minister van binnenlandse Zaken zit een linkse groepering achter de aanslag. Over de achtergrond van de aanslag is nog niets bekend. In de Limburgse gemeente Peel en Maas is gisteren een militair van 22 opgepakt, nadat in zijn woning 100 hennepplanten waren ontdekt. De politie Limburg vond de drugs tijdens een huiszoeking. Omdat het om een woning van een militair bleek te gaan, werd de Mauschaussee daarbij betrokken. In het huis werden ook twee vuurwapens, munitie en een grote hoeveelheid contant geld gevonden. Alles is in beslag genomen. De verdachte moet zich binnenkort verantwoorden voor de militaire rechtbank in Arnhem en is voorlopig vrijgelaten. Als ze zijn betrapt op dopinggebruik, mogen sporters in Limburg geen gebruik meer maken van de acht regionale en de twee nationale trainingscentra. Dat heeft CDA-gedeputeerde Noël Lebens gezegd in een vergadering van een statencommissie. Topsporters, talenten en begeleiders moeten voortaan een antidopingverklaring tekenen. Mocht een sporter toch betrapt worden op dopinggebruik, dan is hij niet meer welkom in de trainingscentra. Blijft hij daar toch actief, dan is ook afbouw of beëindiging van subsidie van de trainingscentra mogelijk. De Limburgse oud-wielrenners Danny Nelissen en Mark Lots bekenden recentelijk dat ze verboden middelen hebben gebruikt. Voetballegende Diego Maradona heeft een 30 jaar slepende zaak met de Italiaanse belastingdienst gewonnen. Hij hoeft een belastingschuld van 40 miljoen euro niet te betalen. Maradona zou toen hij in Italië voetbalde gefraudeerd hebben met zijn inkomstenbelasting. De opgebouwde schuld bestond voor 90% uit rente. Zijn advocaat zegt dat Maradona nu weer als vrijman naar Italië mag reizen. Het weer vanavond droog en enkele opklaringen. Vannacht opnieuw regen met winterse buien. Minimumtemperatuur net boven het vriespunt. Morgen overdag in het hele land ook winterse buien. Af en toe wat zon. Het wordt dan zo'n 5 graden. Zondag eerst nog droog en zonnig. In de middag opnieuw af en toe regen. ANEB Verkeersinformatie. Het is een normale avondspits. Er zijn wel een paar ongelukken gebeurd. Onder meer op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Laren en Eembrugge, 7 kilometer vielen. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch tussen knooppunt Batadorp en Best West 5 kilometer. Maar de weg is daar wel weer vrij. Op de A8 Amsterdam richting Zaandijk file door een spoedreparatie bij Zaandijk 5 kilometer. De rechterrijstrook is dicht en dat betekent ook file op de A10 Noord tussen de afrit Vodendam en knooppunt Koenplein 4 kilometer. Tot besluit file door een ongeluk op de N211. Den Haag richting Delft tussen Quinshill en de aansluiting met de A4 4 kilometer.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 Bert van Sloten. Hele goedenavond. Het is vrijdag 1 februari. De dag waarop de watersnoodramp wordt herdacht. En Brussel moet het redden van SNS nog goedkeuren. Alle plannen van SNS met investeerders, met private partijen, ten spijt. Vandaag zat er nog maar één ding op. SNS moest worden gered en is nu net als ABN AMRO en Fortis genationaliseerd. 32 miljard euro aan spaargeld, 1,6 miljoen spaarrekeningen... en 1 miljoen betaalrekeningen zijn daarmee zeker gesteld. Dat zegt minister Dijsselbloem van Financiën. Peter Brok vroeg aan hem of hij eigenlijk wel een andere keus had. Nee, er was uiteindelijk uh, geen andere keus... Ik had graag een andere keuze gehad. Ik had graag een private of publiek-private oplossing gekozen. Die hebben we ook lang verkend tot het laatst toe. Maar het signaal van de Nederlandse bank was gisteravond duidelijk hier hardop. En de onteigeningsprocedure moet in gang worden gezet. Hoe kan het dat er zo'n puinhoop is gemaakt door die vastgoedcowboys? Ja, dat was in een tijd waarin men dacht dat vastgoed het grote winstgevende beleggingsobject was... En dat is volstrekt onderschat. Die portefeuille zat vol met risico's. Ook veel in het buitenland. Slechte beleggingen. Um, en de bank heeft de afgelopen jaren geprobeerd daarvan af te komen. Maar is daar uh, natuurlijk niet in geslaagd. Ja, wat vindt u ervan dat wij daarvoor moeten bloeden? Ja, Dat vind ik buitengewoon pijnlijk. Dat is buitengewoon pijnlijk voor ons allemaal. Dat opnieuw een bank door slecht beleid in het verleden... Uh, met publieke middelen, dus gewoon geld van de belastingbetaler, gered moet worden. Ja, wat zegt dat over de Nederlandse banken? En het toezicht daarop? Dat zegt op zichzelf niks over de andere banken. Deze portefeuille was, ook in verhouding tot de balans van de SNS-bank... veel te groot en veel te risicovol. Er zaten echt heel veel slechte vastgoedbeleggingen in. Maar ze hangen wel allemaal aan het infuus inmiddels. Nou, niet allemaal, zoals u weet. De Rabo niet, maar al die anderen wel. Ik wou ze niet allemaal gaan langslopen, maar het, dat beeld is denk ik niet juist... Uh, maar het is echt een tegenslag, omdat we natuurlijk bezig waren... om geleidelijk aan de steun aan banken af te bouwen. De banken weer gewoon uh, stevig en solide te krijgen... te zorgen dat ze op hun eigen benen uh, kunnen gaan staan. Het uh, is een geweldige uh, terugslag. Zijn we nu weer terug bij af? Mm, nee, dat is niet zo. Omdat, uh, zoals gezegd, de andere banken hebben de afgelopen jaren... wel kunnen werken aan het versterken van hun balans. En ook uh, het aflossen van uh, eerder verstrekte leningen aan de staat. Uh, maar voor deze bank uh, was dit uh, natuurlijk toch weer een buitengewoon pijnlijke ingreep. En dat laat ook zien uh, dat we er nog niet zijn. Dus er zijn echt nog aanvullende maatregelen nodig... om dit soort overheidsingrijpen in de toekomst te voorkomen. Wat moet er met de SNS-bestuurders gebeuren? Uh, de SNS-bestuurders hebben, zoals u weet, vanochtend uh, ontslag genomen. Maar is dat genoeg? Is het genoeg? Uh, Wij hebben natuurlijk gekeken naar hun verantwoordelijkheid in de afgelopen jaren. De bonussen uh, uh, zijn al jaren verboden omdat ze al jaren uh, steun hebben gehad van de staat. Uh, verder teruggaan kan juridisch heel moeilijk. De clawback-wetgeving ligt nog bij de Eerste Kamer. En het is zelfs de vraag of die wetgeving ons in staat zou stellen om zover terug als 2006, toen is de beslissing genomen, toen is de fout gemaakt, uh, of we zover terug zouden kunnen gaan. Wat zegt het over toezicht in Nederland? Heeft de Nederlandse bank het allemaal niet te makkelijk laten gaan vroeger? Uh, de Nederlandse bank heeft daarvan, uh, en ik denk terecht vanochtend zelf gezegd... dat die beslissing niet genomen had mogen worden in 2006. Die goedkeuring had toen niet mogen worden verleend. Uh, dat is niet alleen wijsheid achteraf. Ook toen was gewoon deze investering in dit vastgoedfonds... veel te groot en veel te riskant voor deze Vrij klassieke spaarbank. Dus er is veel, heel veel fout gegaan. SNS kon te lang ongestoord zijn gang gaan... en daarbij, nam daarbij veel te grote risico's. Dat is de analyse van minister Dijsselbloem van Financiën. Hij was in gesprek met Peter Blok. Goed, SNS lijkt gered. Maar ja, dat heeft wel gevolgen. Want staatssteun is op zich verboden... en mag alleen onder strikte voorwaarden worden ingezet. En dus is het tijd om Brussel te raadplegen. In Brussel is Chris Ossendorf. Chris, uh, heeft de commissaris die erover gaat... al iets van zich laten horen? Nee, ja, Gods een woordvoerder uh, hebben we vanmiddag gevraagd hoe het nou eigenlijk zit. Um, en, en, en het is vrij standaard. Er is natuurlijk eerder staatssteun geweest uh, de afgelopen jaren. Ook in Nederland. Hè. We weten het allemaal nog hoe het ging met ING, ABN AMRO. Uh, dus, dus in feite zijn de regels wel bekend. En daar verwijzen ze hier in Brussel naar. Ja. Uh, en, en die regels zijn simpel. Uh, de, de vraag is het wel nodig en is het wel eerlijk zoals het gebeurt. Ja, en leidt het niet tot oneerlijke concurrentie? Ja, er zijn, er zijn gewoon hele strikte voorwaarden. Hè. Banken zijn commerciële instellingen. Die moeten zichzelf bedruipen, uh, voor zichzelf zorgen... en eerlijk concurreren. Dat, dat is waar de commissie op toeziet. En daar hebben ze een aantal vuistregels voor. Bijvoorbeeld, uh, de staat mag in principe een bank niet ondersteunen... tenzij echt de financiële sector... de stabiliteit van de financiële sector in Nederland in gevaar is. Nou, daar lijkt het wel op. Want uh, SNS werd door de Nederlandse overheid echt gezien als een systeembank. En dan mag je inderdaad uh, staatssteun geven. Maar dan nog geld, dat moet tijdelijk zijn... Dus dus het moet ook weer worden afgebouwd, terugbetaald. En een andere belangrijke voorwaarde is dat de bank op den duur uh, zelflevensvatbaar is. Oftewel, ze kunnen nu gered worden met geld van de overheid. Maar je moet echt een plan opstellen waaruit blijkt, echt zwart op wit blijkt, dat de bank op termijn weer gewoon voor zichzelf kan zorgen en een gezonde commerciële bank kan worden. Maar er zal toch wel, Chris, overleg zijn geweest met Europa. Want we hoorden in een eerder stadium van de strijd dat Europa een andere een reddingsactie, namelijk van de andere banken, niet goed vond. Ja, ja, er is heel, heel nauw contact met uh, Brussel bij dit soort grote operaties. Want het gaat over veel geld, gevoelige dingen. En, en je kunt je gewoon niet voorstellen dat uh, dit nu in Nederland zo wordt gepresenteerd... en dat dan een week later Brussel zou zeggen, dit mag niet. Uh, zo zag je inderdaad terecht wat je zegt, dat bij uh, een eerder plan... om bijvoorbeeld andere commerciële banken, ING werd daarbij genoemd... Uh, mee te laten betalen aan deze reddingsoperatie, dat werd echt verboden door Brussel omdat ING zelf nog staatssteun heeft. En die banken mogen geen nieuwe banken kopen. Dat was toen een probleem. Dat werd toen door Brussel tegengehouden. Nu, nu is deze oplossing er. Die wordt ook echt gepresenteerd als zo gaan we het doen. Dus je kunt er rekening mee houden dat uh, al, al intern door Brussel is gezegd... dat dit in principe kan. Maar het wordt nog wel nauwgezet in de gaten gehouden. Het moet nog eventjes officieel gezegd worden. Nou goed, dat komt later dan. Wat natuurlijk ook een punt is en waar Europa ook om de hoek komt kijken... is natuurlijk de begrotingscijfers. Want uh, we hebben het niet over een paar uur... Nee, we hebben het over miljardenhulp. Dat gaat drukken op het Nederlands begrotingstekort. Dan komen we boven die fameuze 3% uit. Betekent dat dat we dan een tik op de vingers krijgen van Europa? Uh, nou ja, in ieder geval dat er strikt in de gaten gehouden worden, dat zeker. Want inderdaad, je hebt gelijk, 3 procent, daar, daar gingen we al uh, volgens de verwachtingen overheen. En dat mag niet. Dus de verwachting is al dat los van deze reddingsactie... Uh, Nederland extra bezuinigingen zal moeten bedenken om uh, onder die 3 procent uh, te komen. En dan gaat het over de begroting van 2013. Deze reddingsactie betekent dat het tekort groter wordt. Dus extra maatregelen lijken nodig te zijn. Maar let wel, uh, die 3 regel is niet strikt in die zin dat er niet over nagedacht wordt hier in Brussel. En wat er vandaag nog nadrukkelijk werd gezegd bij de Europese Commissie... is dat zij vooral kijken naar de lange termijn structurele maatregelen van het kabinet. Kortom, als Nederland zijn best doet om structureel voor de lange termijn... die begroting op orde te krijgen, dan is die 3% niet heilig... Heeft de commissie niet het vertrouwen dat structureel op de lange termijn het gezond wordt in Nederland, dan wordt die 3% wel strikter gehanteerd. Ja, oftewel, het is niet zo dat per definitie door deze renningsoperatie er extra bezuinigingen moeten worden gepleegd. Definities bestaan denk ik niet echt in Europa. In die zin dat, dat al dat soort regels zijn uh, politiek bedacht... en worden ook in de uitvoering, in de oplegging, politiek over besloten. Dus het zijn uiteindelijk gewone ministers van Financiën... van de landen met, uh, de, die deze regels handhaven... die daar zelf over moeten beslissen. Dat gebeurt in het voorjaar op basis van de dan beschikbare cijfers. Als dan blijkt dat er uh, echt de tekorten te groot zijn in Nederland... dan kan er gezamenlijk door alle ministers van Financiën besloten worden... dat er meer moet gebeuren. Maar het is echt nog te vroeg om daarop... Dank je wel, Chris. Dat is de Brusselse, de Europese werkelijkheid. We hebben het kabinet gehad bij Monden van Dijsselbloem. We hebben Europa gehad bij Monden van Chris. Wordt het tijd om te horen hoe je er eigenlijk over denkt. Nou, We hebben eerder deze uitzending al de studenten gehad. Nu ging Joris van de Kerkhof, onze verslaggever, gewoon naar buiten. Naar een winkelcentrum in de buurt van de Erasmus Universiteit. Om te horen hoe de mensen daar over SNS denken. Een klein winkelcentrum in Rotterdam. Handelskade daar in de buurt. Supermarkt, bloemenwinkel. In die bloemenwinkel zijn er veel narcissen te koop die aan het uitkomen zijn. En achter die narcissen zie je dat je altijd bij je spaargeld kunt. En dat je rente klimt in vijf jaar. De SNS klimremte. sparen, alle vrijheid. En toch een hoge rente. En mensen komen uit de supermarkt en kijken naar die bank. Uh, ik denk dat het nu noodzakelijk is om een maatregel te nemen. Was u van deze bank? Nee, ik ben niet van deze bank. Ik ben van een andere bank. Die betaalt mee aan deze bank. Ja, zoals gezegd, ik denk dat de schade van nu ingrijpen altijd kleiner is dan als een bank omvalt. Want dat heeft ook verschurrende effecten door de hele economie heen. En uh, als het nodig is moet je ingrijpen. Uh, nou, ik weet niet wat we gekocht hebben. Dat zou ik dan eerder, uh, eerst moeten bekijken. Maar ik neem aan dat er goede zaken zijn gedaan, want bij financiën zitten deskundige mensen. <laughs> Hebt u een rekening bij deze bank? Nee, heb ik niet. Bij een andere staatsbank. <laughs> Oh, en dat is ook goed gegaan. Dat is ook goed gegaan, ja. Maar die had niet zo'n uh, onroerend goed portefeuille. Uh, daar waren andere problemen aan de orde destijds. Uit de bloemenwinkel? Ja, moet ik daar nou eigenlijk voorzinnigs over zeggen? <laughs> Weet ik niet zo goed. Hebt u een rekening daar? Nee, nee, nee. Kent u mensen die daar een rekening hebben? Uh, nee, eigenlijk niet. Gekke. Nee. Ja. ja, ja. Zou die bank wel bestaan? Ja, ja dat is nog maar de vraag. Ja. 3,7 miljard? Ja. Begrijpt u net als ik er helemaal niks van? Hoeveel nee, dat ja, is? Ja, maar goed, de, de, de gehele bankencrisis is, uh, ja, ja, dat is een godspe. Cultuur van jarenlang die uh, zich nu gaat wreken. Ja. Het is helaas niet anders. En tussen de bank, de bloemenwinkel en de supermarkt kun je een broodje eten. Op het moment van de staatssteun kost het volgens mij heel veel geld. Maar dan, als we het overnemen, dan gaat het onzeker wel geld kosten. Zeker wel. Waar hebt u wel een rekening? Bij de ABN. De dus. Heeft dat u geld gekost uiteindelijk? Uh, uh, nee, nog niet. Hebben wij geld gekost? Nee. Niet dat ik weet. Misschien dat het hier ook wel meevalt dan. Ja, ik denk ook niet dat wij dat erg merken. Dat het ons geld kost. Want dat sluipt heel langzaam in. Dat merk je niet. Dus, uh. Eet u rustig door, er is al één broodje op. Oké. Ja. Okay. ja. Nog steeds is niet duidelijk wat de oorzaak is geweest van de enorme explosie. Vannacht in een wolkenkrabber in Mexico. Ga ik zo over praten met correspondent Mark Bessems. Tijd voor de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan. Wijnand, bijna afgelopen avondspits. Ja, het was sowieso een weinig opzienbarende avondspits. Wel een paar ongelukken. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Nu bij brugge, 8 kilometer file. Zijn geen rijstroken dicht. En op de A8 richting Zaandijk, is een spoedreparatie. 5 kilometer file voor Zaandijk. De rechterrijstrook is dicht. En dat betekent ook file op de A10 Noord. Voorknopend Koenplein, 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Nog steeds geen uitsluitsel over de oorzaak van de. De explosie in het hoofdkantoor van het staatoliebedrijf in Mexico-stad. Bij de explosie, die het gebouw grotendeels verwoestte, kwamen zeker 32 mensen om het leven. En meer dan 100 mensen raakten gewond. Ga ik dus over praten met Latijns-Amerika- correspondent Mark Bessems. Mark, is er ook geen vermoeden van de oorzaak? Uh, nou, een vermoeden misschien wel. Vrijwel meteen na de explosie werd er al van verschillende kanten een melding gemaakt. Uh, dat, het een dat het om een ongeluk zou gaan. Er dus werd gezegd dat het misschien een kortsluiting was. Maar goed, het is nog veel te vroeg om dat te kunnen zeggen. Het onderzoek, dat is nog maar net begonnen. En de directeur van Pemex die heeft al gezegd dat hij geen enkele oorzaak uit zal sluiten. Nee, kan het een aanslag zijn geweest? Nou ja, geen enkele uh, oorzaak uitsluiten betekent dat het dus ook een aanslag zou kunnen zijn. Maar ja, Mexico heeft niet echt een traditie van terreuraanslagen. Er zijn natuurlijk wel genoeg van die gewelddadige groeperingen. We kennen allemaal de drugskartels. Maar ja, waarom zouden die een aanslag plegen? Nou ja, uh, ik... dan is anders vragen. Uh, liggen ze onder vuur, dat Jazeker. Uh, ja, zeker. Ik bedoel, er, zijn er is bijvoorbeeld ook een linkse guerrilla-beweging actief in Mexico. Het revolutionaire volksleger van Mexico. En die hebben in het verleden het wel eens uh, gemunt op uh, Pemex. Maar ja, uh, dat, dat revolutionaire volksleger heeft al ontkend iets met deze aanslag te maken te hebben. Kortom, uh, uh, op dit moment wordt er nog wel van alles uh, gespeculeerd. Maar het is niet heel erg waarschijnlijk dat het om een aanslag gaat. Nee, de lichamen, zijn die ondertussen allemaal geborgen? Um, Voorzitter, ik heb begrepen, zijn laatste, vanuit de laatste berichten... zijn, uh, zijn reddingswerkers nog steeds op zoek uh, in uh, het puin naar, nou ja, naar slachtoffers. Dus nee, ze zijn nog niet allemaal geborgen. Want het is een grote puinhoop? Het is een grote puinhoop. Je moet, je moet weten, uh, Pemex is echt een van de grootste werkgevers van Mexico. En uh, dit is uh, het hoofdkwartier waar we het nu over hebben. Het is weliswaar niet het belangrijkste gebouw van het hoofdkwartier. Het is een bijgebouw. Maar alleen al in dat bijgebouw zouden zo ongeveer 1700 mensen uh, werken, normaal gesproken. En er zijn uh, zo'n 3500 mensen in totaal van dat complex uh, geëvacueerd. Ja. Dus ja, er waren duizenden mensen daar. En, en worden er nog veel vermist? Uh, dat, dat zijn tegenstrijdige berichten. Ik heb niet heel goed uh, in de gaten hoeveel mensen nou worden uh, vermist. Maar er wordt nog wel steeds gezocht. Dus kennelijk zijn er in ieder geval nog mensen uh, nog niet uh, teruggevonden. Dankjewel, Mark. Mark Bessems was dat over die aanslag. Of misschien was het iets anders in Mexico-stad. Meer dan 1800 mensen, dat is oud nieuws, want dat kwam van 60 jaar geleden... kwamen om het leven. 100.000 mensen raakten hun huis en bezittingen kwijt. Het was een ramp van ongekende omvang. Watersnoodramp in Zuidwest-Nederland, vandaag 60 jaar geleden. En vandaag werd de ramp herdacht bij het Watersnoodmuseum in Oude Kerk op Duiveland. 60 jaar na dato zijn er nog altijd schouwen duivelanders die de herinneringen aan deze rampzalige nacht diep weggestopt hebben. Die er nog altijd niet over kunnen praten. En die bij een zware noordwestenstorm s'nachts niet kunnen slapen. Burgemeester Rabelink van schouwen duiveland En toch willen de meneer en mevrouw die achter me zitten... in de grote partytent naast het watersnoodmuseum... Het niet een trauma noemen. Is dat traumatisch? Nee, Ik nee. geloof dat we zeer om daar te nuchter voor zijn. Dat lukt, je niet. Dat lukt me zeer. Niet. Het is zo. En je neemt het zo, het valt. En je doet wat je doen moet. Wat is het gebeurd? Zij woonden in Nieuwerkerk, hier vlakbij. Daar kwamen 288 mensen om. Ja, je mocht er niet over praten. En waarom niet? Dan ben je het goede vergeten, werd er gezegd op zijn plaats eerst. Hij daar niet meer over praten, ben je toch vergeten. Hij werd als militair hier ingezet. Op Rennesse stond er bij Hotel de Wereld, lazen uit, hier wordt niet gewaterd. En hoe vertalen we dat? Nou, dat hij niet over het water en niet over de ramp praten moest. Je deed je lazen uit en je ging eten als je daar eten moest. En voor de rest niks. En wij, wij hadden toch geen tijd om, om, om te praten als je, als je hier te werk gesteld bent. Machines weghalen, levend vee weghalen. Eh, lijken vastwinden als ze er al dreven. En daar heb je toch geen tijd om te praten. En er was maar één ding wij moest en dat was overleven. Ze hadden kunnen voorspellen of de dijk het houden zou. Velen hier hebben de rand meegemaakt of kennen de verhalen van hun ouders of grootouders. Die in die bange uren wanhopig probeerden te overleven. Wachtend. Op hulp, de herinnering aan toen, moet blijven. Dat zijn we verplicht aan de slachtoffers van deze ramp en hun nabestaanden. Maar in de jaren daarna, waarom is er toen niet over gepraat? Ja, dat mocht niet. Dat wou ze niet hebben, dat mocht niet. Daar moest je niet meer over praten, dat is gebeurd. En je hebt toch alles vergoed gekregen? Hè? Er mocht nooit over gepraat worden. En dan nu, 60 jaar later, zo'n herdenking. Dat is wel een enorm uh, verschil, hè? Ja, maar we zijn ook 60 jaar verder. En 60 jaar geleden meende men ook dat dat de beste verwerking was. Dat inzicht is veranderd. Het is voor geen mensen een verwijt, want het was gewoon het inzicht. Tot ze later tot ontdekking kwamen, ja, maar dat is niet waar. Je, moet, je kan het niet vergeten. En nu is de schaal wel eens te ver doorgeslagen. Is het is een beetje te veel herdenking. Nee, dat hebben we nog verdiend. Heb je dan het verslag was van Matthijs van de wiel komt een nieuwe treinverbinding naar België. Vanaf 18 februari gaat er een Intercity rijden die de Vira ver vervangt. Intercity vertrekt op Den haag -Holland Spoor en rijdt naar Brussel. Eerst twee keer per dag en later acht keer per dag. Erik Trenthamer is van de Nederlandse spoorwegen. Goedemiddag. Goedenavond is het daar. Waarom start die verbinding trouwens, meneer Trinthamer, pas op 18 februari? Meneer Trinthamer. En we hadden hem net nog aan de lijn. Hij zat in de trein. Um, dat is geen excuus dat de verbinding natuurlijk uitvalt. Maar um, wel een verklaring ervoor um, misschien. Gaan we hem opnieuw bellen? Ja, we gaan proberen om hem opnieuw uh, te bellen. Want uh, we willen het toch graag eventjes hebben over die Intercity. Die dus uh, twee keer per dag uh, gaat rijden aanvankelijk. En dat wordt opgevoerd naar acht keer per dag. Een rechtstreekse Intercity verbinding tussen de Randstad en België. En nu, ik hoor de geluiden op de achtergrond in de trein. Wel aan de lijn. Erik Trindhame. Meneer Trind Waarom start de verbinding trouwens pas op 18 februari? De treinen moeten uh, nog gecertificeerd worden en goedgekeurd worden door de inspectie. Uh, dus uh, dat heeft heel even tijd nodig. En verder hebben we dezelfde tijd nodig om even te testen of deze dienstregeling binnen de huidige dienstregeling past. Dat kan je niet uitrekenen, dat moet je echt testen in de praktijk? Dat moet je testen in de praktijk. Ja. Um, waarom starten we trouwens maar met uh, twee uh, verbindingen en uh, wordt dat in de loop van de tijd opgevoerd? Is dat dezelfde reden? Dat heeft uh, voor een deel wel, voor een deel is nog niet al het materieel per uh, 18 februari beschikbaar. En wordt in de loop, tussen 18 februari en 11 maart, uh, volledig beschikbaar. Zoals we acht keer per dag tussen Den Haag, en Brussel een directe uh, in inzet in winning tot stand kunnen brengen. Want waar komt dat materieel dan vandaan? Het zijn de Benelux-wagons die wij uh, nog hadden. Maar die zijn inmiddels aan de kant gezet. En moeten dus weer door de inspectie goedgekeurd worden. En dat heeft even tijd nodig. Dingen schoongemaakt worden. Uh, toiletten die er nu in zitten, moeten veranderd worden aan uh, Europese normen en standaarden. Dus dat heeft even tijd, nodig. Er wordt nu met mannenmacht aangewerkt. Zodat dus we in ieder geval vanaf 18 februari kunnen beginnen, maar vanaf 11 een volledige dienstrekening kunnen rijden. En dan gaat het vanaf Den Haag, Hollandspoor Spoor, naar Brussel. Maar een druk deel van het traject, en waar ook veel reizigers ook overheen gingen, was natuurlijk vanaf Amsterdam. Hoe moeten de mensen dan in Amsterdam en op Schiphol komen? Twee manieren. Uh, of via bestaande lijnen, die nu ook uh, bestaan en die uh, volle ingevuld zijn met de afgelopen dienstregeling, omdat er ook meer vraag naar was. En mensen kunnen uit Amsterdam naar Brussel rijden via de binnenlandse via, dus Amsterdam naar Rotterdam, zonder daar een toeslag voor te betalen. Ah, en dan en... stappen we dan in Rotterdam over voor een uh, gereedstaande trein die vanaf Oolspoort trekt. Ja, precies. Maar het was niet mogelijk om gewoon één grote uh, oude ouderwetse, maar ook weer nieuwe, Benelux-trein uh, te organiseren. Ah, en op dat moment gaat u... Of een tunnel in. Bent u, ja, u bent er nog, hè. Tuut, tuut. Nee, helaas. Hij valt, uh, hij valt uh, uh, toch weg. Goed, ik heb dan nog een, een ander onderwerp uh, voor u. Dat gaat over de commissaris van de koningin Max van den Berg... in uh, Noord-Nederland, Groningen. Die wil een miljard euro hebben. En dat allemaal ter compensatie van de nadelige effecten... van de aardgaswinning in Noordoost-Groningen. Hij was vandaag op werkbezoek aan de gemeente Loppersum. En na afloop van dat werkbezoek zei hij dat. Als je nu even de wat langere lijn kijkt dan geldt dat in dit gebied er toch enorm veel schade is opgetreden... dat er vertrouwensbreuk is, want men dacht dat het veel minder was. En nu is gezegd, nee, het kan toch vier tot vijf zijn. Er is ook opgetreden allemaal indirecte schade... dat de waarde voor mensen, de bedrijfsafwegingen... in een keer in een heel ander daglicht zijn gekomen. Dan vergt dat gewoon dat er een forse compensatie structureel meerjarig... En we hebben gezegd dat hoort dan bij de bedrijfskosten van de NAM. Dat compensatiefonds, wat moet daarmee gebeuren met dat geld dan? belang is dat daarmee structureel de leefbaarheid in dit gebied... En dan heb je het over de voorzieningen, dan heb je het over het wonen... dan heb je het over de scholen, dan heb je het over de arbeidsopleiding... dan heb je het over het perspectief van mensen in dit gebied... en de kwaliteit van wonen, versterkt wordt. Kijk, de beste manier om dat verhaal van het treedwaardendaling op... door het verhaal over aardbevingen is gewoon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 verplicht toch op een bepaalde manier door te gaan met aardgaswinning... Ja, daar moet er ook tegenover staan, absoluut de compensatie naar de bevolking toe. En dat zei de commissaris van de Koningin Max van den Berg... tegen RTV-Noord-verslaggever Remy van Mannakkers. Volgens de provincie Groningen moet het compensatiefonds... bovenop de schadevergoeding van 100 miljoen euro komen... die al is toegezegd door de minister. Het is tijd voor de avondspits, voor Joost Eertmans. Joost, waar gaat het over vanavond? Het gaat over het tweede gesprek van de dag, Bert. Dat is. Uh, nou, ik de mos benieuwd. nou, wat denk je naar de SNS? Wat hield ons een beetje bezig vandaag? Uh, ja. Volgens ja. mij we weinig anders. De, de trein bij jou. Ja, de trein als laatste onderwerp. Uh, mm. Pierenwaaien? Ja, je komt in de richting. Nee, het, het, het is de moskee op de Pier in Scheveningen. Het was een, het was een grap, zoals we inmiddels weten. Bedoeld om te kijken hè, hoe er op zo'n plan nou gereageerd Ze worden. Al dus de eindredacteur van het programma De Halve Maan. Het is een beetje een hype aan het worden, dat grappen ja. maken door media. Uh, meer programma's zijn niet er nu. Niet bij bezig. ons, hoor. Niet bij de NOS, dat weet ik. Daar moeten we strikt en vooral serieus blijven. Precies, dat heel dat serieus. hoeft niet altijd bij ons. Bij avondspiers mag het op de vrijdagavond met een biertje ook best een beetje, een beetje uit, de, uit de band springen. Maar kijk, het punt is, je moet je afvragen, zijn die media daarvoor... Uh, om die grappen te maken, om zo'n hooks uh, te plaatsen. Ik vraag me inmiddels af, wat zou eigenlijk het Nederlands of het Haagse volk met die pier zelf willen. Daar mogen nu eigenaren en nieuwe investeerders zich melden. Maar mijn vraag in avondspits is, roept u maar eens... wat wilt u met de Scheveningse pier dat er gebeurt... Mijn stelling is, laat het volk meebeslissen over de pier in Schevening. Ik ga een aantal ideeën voorleggen aan de luisteraars zometeen. We hebben ook Richard de Mos erbij, raadslid, oud-PVV'er overigens in Den Haag. Hij gaat zeggen wat hij met die pier wil. Ik denk dat iedereen hem wel kent. Iedereen is wel eens een keer in de buurt geweest. Wat zou nou mooi voor Nederland zijn, mooi voor Den Haag, voor Schevening... als wat daar zou moeten komen? U kunt uw, uw mening doorgeven aan mij... Hier bij Avondspits. Bel me 0800 1121 of twitter het eh, via hashtag eens, hashtag oneens of hashtag WNL. Laat het volk in ieder geval meedenken over de peer inschrijvingen Ik hoop u te ontmoeten in de laatste Avondspits van deze week en de eerste van februari. Graag tot straks. Radio 1, het NOS-journaal. Premier Rutte vindt dat SNS Reaal ten onder is gegaan door mismanagement. Dat zei hij in reactie op de nationalisatie van de bankverzekeraar. Rutte wil deze nationalisatie niet vergelijken met het redden van banken... tijdens de kredietcrisis in 2008. Toen hadden we een ernstige systeemcrisis waarbij banken dreigden om te vallen. Deze situatie is echt anders, zei Rutte. De vakcentrale FNV verliest 20 miljoen door de ondergang van SNS Reaal. De vakcentrale heeft 400 miljoen gulden geleend aan SNS...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 Prins Willem-Alexander is ontroerd door de reacties op de toespraak... van zijn moeders koningin Beatrix, waarin ze haar aftreden aankondigde. Afgelopen maandag was dat. Dat zei de kroonprins bij het Beatrix Theater in Utrecht... waar de koningin vanavond in besloten kring haar 75 ste verjaardag viert. In Groot-Brittannië is de eerste verdachte veroordeeld... in het afluisterschandaal rond News of the World. Een politierechercheur is veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf... voor het lekken van informatie naar de Britse krant. In het onderzoek naar omkoping van politieagenten... zijn tot nu toe 59 mensen opgepakt. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. En hier is Gerrit Hiemstra. In het oosten van het land daar regent het nog. In de rest van het land is het droog geworden. En vanavond verlaat ook de regen in het oosten langzaam maar zeker het land. Vervolgens wordt het overal droog, het klaart op en de wind die draait naar het noordwesten. Vannacht trekt na middernacht vanuit het noorden nieuw regengebied over. Plaatsen kan daarbij ook wat natte sneeuw vallen. En de temperatuur daalt naar 4 graden dicht bij zee tot een graad of 2 in het binnenland. Aan zee draait de wind naar het noorden, het flink aan, wordt krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het binnenland is de wind vannacht zwak tot matig. Morgen is het een frisse dag, want het wordt 5 of 6 graden en er staat redelijk wat wind. Wel schijnt de zon af en toe, maar ook trekt er af en toe een bui over, met naast regen ook hagel of natte sneeuw. De wind waait morgen uit het noordwesten, is in het binnenland matig, windkracht 3 à 4. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Zondag begint de dag koud met in de vroege ochtend plaatselijk een graad vorst. Het wordt overdag een graad of vijf en in de middag gaat het vanuit het westen wat regenen. Na het weekend wordt het even wat zachter, maar vanaf dinsdag daalt de temperatuur weer. En dan neemt de kans op lichte vorst in de nacht geleidelijk toe. Nou, nu ben je Verkeersinformatie. Het was een betrekkelijk normale avondspits. Er gebeurden wel een paar ongelukken. En dat zien we nu nog terug in de restanten van die avondspits. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor de afrit Bunschoten zo'n 7 kilometer langzaam rijden. Maar de weg is wel weer vrij. Een spoedreparatie op de A8 is nog gaande. Van Amsterdam naar Zaandijk. Er staat voor Zaandijk 5 kilometer file en het loopt daardoor ook vast op de A10 Noord, voorknopend Koenplein 6 kilometer. A16 van Bredaag naar Rotterdam voor de Drechttunnel 4 door een gestrande auto. Twee rijstroken zijn dicht, dat is de rechter tunnelbuis. En de n 211 van Den Haag naar Delft staat voor de aansluiting met de A4 4 kilometer en dat komt door een ongeluk. Dit is Radio 1. BNL Avondspits. Joost Eergans. Laat het volk meebeslissen over de Scheveningse Pieren. Goedenavond de lijn staat open. Laat u meevoeren in de beste avondspits van Nederland. Wel WNO. 800, 1121. Ja, het was een hoax. Er zou een moskee op de pier in Scheveningen worden gebouwd... door de islamitische stichting Al Saab... die in maart haar plannen ging ontvouwen. Doel van het centrum, meer begrip voor de islam en lekkere Arabische hapjes. Allemaal een grapje van de NTR, weten we sinds vanmiddag. Inmiddels is de samenleving wel op kosten gejaagd... door serieuze kamervragen van de PVV... en een batterij aan journalisten die het bericht trouw nablaften op hun redacties. Oké, okay, grap geslaagd of niet, de pier staat nog steeds te koop... Per opbod wordt hij volgende maand openbaar geveild... en verkocht aan de hoogste bieder. Hij mag verbouwd en uitgebreid worden. Iedereen met een goed voorstel is welkom bij curator en gemeente. Mijn idee is om ook het Nederlandse volk te laten meebeslissen... en vooral mee te laten denken. Wat moet er gebeuren met de Scheveningse pier? Aan u is het woord. Avondspit schrijft tot 7 uur een referendum uit. Ik zeg, laat het volk meebeslissen over de pier. Roept u maar. Wel, WNO. 0800 1121. Goedenavond, welkom... Bij Avondspits op deze vrijdagavond, de 1e van februari. Wie is er niet geweest op Scheveningen bij de Pier? Ik vind het leuk als Haagenezen mee gaan doen aan deze uitzending. Maar ook het rest van uh, Strand Minnend Nederland mag zich melden. Wat moet daar eigenlijk gebeuren? Ik heb zelf een paar uh, opties bedacht. Uh, denken ze aan een openbaar atelier voor kunstenaars? Denken ze aan een Las Vegas-achtig gokpaleis? Een kindvriendelijk pretpark? Een restaurant of toch een moskee? Of gewoon laten wat het nu is. Kan ook. Een gedrocht natuurlijk. Maar misschien wilt u het gewoon herstellen in de oude glorie. Of gewoon slopen. Laat uw idee voor de nieuwe mij aan mij horen. Dan zal ik het hier met u bediscussiëren. 0800 1121. De lijnen zijn inmiddels helemaal vol. Dus als u een ingesprektoon krijgt, probeert u het dan even over een paar minuutjes weer. U komt er vanzelf tussen. Of twitter mij op hashtag eens, hashtag oneens. Wijnand Weerenburg zegt avondspits... Oneens, de pier zien als een bedrijf is de oplossing. En Barend Beer zegt, oneens, de pier is een afzichtelijk ding, weg ermee. Dat kan ook een optie zijn. We gaan eens kijken naar de eerste bellen, die kwam binnen eh, op lijn 4. Wieger Stuurman uit Gent. Goedenavond, Wieger. Goedenavond. Uh, nou, ik heb daar wel een idee over. Ja. Uh, daar moet komen dat die moet gewoon zo worden zoals hij in 1900 was, zeg maar. Ja. En dan, uh, dan mag dat best met moderne materialen natuurlijk. Uh, toen was het ding van hout, geloof ik. Ja, precies, waar de fik in is gegaan toen in de, in de oorlog, hè? Ja, dat kan ook, dat weet niet precies. Nee, uh, ja, retro, zeg maar. Ja, dat zie je niet. Dan ziet het precies dezelfde uit. Alleen dan, uh, ja, weet je, zo groot of zo, want je hebt nou eenmaal meer mensen. Nou, dat dus ja. trekt gewoon uh, toeristen aan. En uh, ja, dat ding zoals hij nou is, dat kan gewoon weg, want dat is gewoon een stuk afzichtelijk oud ja, ja. Dus, uh, ja dat, dat is echt gewoon helemaal niks meer. Het Met is niks meer? Bij, nee, het kost ook een ton om te repareren, begrijp ik, ja. Maar ik hoorde dat jij die op je plaat gewoon herstellen in oude glorie. In, uh, dus zoals in 1900. Ja. En, dan, uh, ja. en dan, sowieso is het Pier van Brighton geloof ik ook nog aan. Oké. Okay. Wieger, hij is genoteerd. Hij is gewoon genoteerd, joh. Oude glorie herstellen, dankjewel Wieger. Terug naar 1900 luisteraars. Wat wilt u met de pier in Scheveningen? 0811 Breekt die boel af of zegt u, nee, geef het nog een kans... en maak er eens wat moois van? Marja uit Den Haag. Kijk eens, Bijleveld. Marja Bijleveld, goedenavond. Ja, dag Joost, met Marja Bijleveld. Ja, ik ben het eigenlijk met de vorige beller eens. Het is een afzichtelijk ding. Als je over het strand loopt of over de boulevard... dan is dat een, een echt een doorn in het oog... Afbreken die hap en of iets echt moois neerzetten. Kijk eens hoe ze dat in Engeland hebben gedaan. Oude Glorie is misschien nostalgie, maar toch hartstikke leuk. Maar dit is echt uh, niks. Nee, want maar waarom dan niet... Je kan ook zeggen, sloop het ding en laat gewoon de zee de zee. En Precies, weg... Dat is dus... het, het. zou mijn voorkeur hebben, maar ik, ik, ik heb een beetje de indruk... dat heel veel mensen houden van een pier. Dat dat iets, iets leuks is voor toeristen ja, of zo. romantisch. Vind, ik vind het lelijk. Oké, okay. <laughs> voel lelijke die pier, Dankje je Marja Bijleveld uit Den Haag. Leuk als Haagenezen bel of mensen uit Scheveningen. Uh, wat, wat vind je, wat moet er met die pier bij jullie gebeuren? Moet die blijven of, of gewoon afbouwen uh, af, uh, dat ding? Um, of terug naar de oude glorie mag ook. Pierre zegt mij op Twitter, hashtag uh, weet ik niet. Hij zegt in ieder geval Eerdmans verlengen. Dan kunnen we lopend naar de UK. Ja, dat kan ook. Een brug naar Engeland, dat kan ook nog. En de broer van Nico... Uh, eens, zet een dubieuze bank op de pier, dan gaat de overheid er vanzelf mee in zee. Ik zou het leuk vinden als ook uh, Nico zelf een keer gaat twittigen, vindt u niet, altijd die broer. Maar uh, doet u maar mee, 0800 1121 of hashtag eens, hashtag oneens. Ik ga naar Richard de Mos, hij is raadslid uh, in Den Haag van de groep de Mos, oud PVV-kamerlid Richard. Goedenavond. Goedenavond Joost. Hey, welkom bij Avondspits. Um, nou, de pier, je hebt er zelf ook trouwens over getwitterd nog vandaag, vond ik leuk. Of ik weet niet of het vandaag was, met de stichting Willem Moskee op de pier, dat is niet de bedoeling. Terug in de oude staat die pier. Um, had jij er ook al raadsvragen over gesteld? Ja, zolang ik in de, in de raad zit, dat is nu uh, dik twee jaar, uh, loop ik te roepen dat de pier terug moet in de, in de oude stijl, zoals die was uh, voor de brand van 1943. Ook, ja. En ik heb gelukkig bijval gekregen van de heer Boot, dat is de regisseur van de Soldaat van Oranje. Die zegt dat als er in de oude stijl wordt gebouwd, dat er ook prima theatervoorstellingen nee, precies. Die er gegeven kunnen worden. Maar even over die hoax, want jij was er ook ingetrapt, net als velen, overigens van uh, ja. dat mos moskee-verhaal had natuurlijk zo gekund. Zo, zo gek is het ook weer niet in deze tijd. Maar had jij. Um... Had je hem zien komen vandaag? Van, dat, dat, dat, dat klopt toch niet? Dat, dat zit in... ja, ik had er nog geen, geen vragen over gesteld. Ik had gisteren wel een beetje een voorgevoel van het zal een broodje aap verhaal kunnen zijn. Mm. Ik moet zeggen, het is wel een uh, geslaagde grap. Ja. Ik kon er wel uh, om, uh, om lachen, dus, uh, want iedereen is er met open ogen ingetimeld. Ja. Dus uh, maar... van de grapjes zijn we, zijn we niet vies. Ja, nee, niet vies, maar je oude pvv vrienden die, die hebben er weer kamervragen over gesteld. Dat kost ja. de kost je belastingbetaler weer 4000 euro per stuk. Ja, ik zou, zou willen dat de PVV is kwam met een, met een voorstel over de pier. Want het is ja. altijd uh, wat het niet moet zijn. en komt nou eens met een idee wat het ook moet zijn. En gelukkig ja. is daar Groep de Mos in Den Haag... die precies weet wat er uh, gebeuren moet. Die ja, Groep de Mos, je, de bent, precies, je bent er nogal mee bezig inderdaad. Jij wil die oude staat terug. Wel, ik zeg dus, mijn stelling is, laat het volk... nou, met name misschien zelfs wel het Haagse volk... meebeslissen, meedenken over die pier op Scheveningen. Uh, zou je niet in, in, in, een referendum willen of moet afdwingen? Of, of iets anders? Nou, dat, uh, dat meedenken is een uh, goed idee, maar een goed verstaanbaar in de Haagse gemeenteraad weet wat het, uh, het Scheveningse volk wil. Die willen allemaal dat terug in de oude staat en die willen allemaal dat die, dat die pier behouden blijft. En uh, die roep hebben ze al heel lang geleden laten horen. Ja. En Het is nu zaak voor de Haagse politiek om die roep eens een keer te vertalen in uh, daadkracht. Ja, maar de eerste Haagse bellen die Marja, die ik net had, die zegt sloop dat ding en die niet meer terug. Nou ja, je kan dus, uh, kijk, uh, wat wij zeggen is, je kan hem opknappen, dat is misschien duurder dan hem slopen. Je kan hem ook slopen en hem weer voor het courthouse zetten in de, in de oude stad. Ja, want daar dat stond hij, Het moet helemaal mooi zijn, maar dan moet er ook wel particulier geld bij, anders is het uh, voor de gemeente wel erg duur. Nou ja, daar kom je op het punt. We kunnen allerlei leuke dingen verzinnen natuurlijk, maar er moet een investeerder zijn die dit, uh, die dit gaat doen. Dus straks is er die, die, die Arabier met veel geld. Hè. Dan, het kan natuurlijk ook iets, iets worden waar niemand op zit te wachten, maar dat is het enige die geld op tafel heeft. Maar goed, het zal toch wel, uh, zeker omdat de pier toch een, uh, wegens uh, veel onderzoek nog steeds de trekpleister voor Schevening is, moet natuurlijk wel een, uh, een, uh, een trekpleister van formaat blijven voor iedereen, voor ja. iedereen toegankelijk is. Dus iedere vorm van een gebedshuis, dat geldt ook voor, voor een kerk, uh, moet, moet je gewoon niet willen. De pier moet voor iedereen toegankelijk zijn en uh, laagdrempelig en pas dan wordt het een succes. Ja, nou zeg je, ik moet zeggen, die pier ken ik niet uit 1900, toen was ik er uh, nog niet, maar die, was dat nou zo... Wordt dat dan zo'n grote trekpleister? Want ik zat meer te denken aan een, een gokpaleis misschien... Of een, of een weet ik veel wat, een, een mooie attractie erop zetten. Iets, iets, misschien een, wat ik zeg, een soort kunstenaarsplatform waar iedereen kan kijken. Een plas du ja, ja. Waarom, ja, Waarom moet het zo ouderwets eigenlijk? Nou ja, ik heb, uh, omdat ik geïnteresseerd ben en uh, natuurlijk ook een Scheveningse naam heb, heb ik wel in de geschiedenisboekjes gekeken. En ik was er in 1901 ook nog niet bij. Nee. Maar uit de geschiedenisboekjes bleek dat het de enige uh, periode dat het succesvol is geweest, dat het die periode geweest is. En dat het ook echt een, uh, ja, uh, een allure en grandeur had. En die is nu weg. Maar natuurlijk moeten we openstaan voor andere initiatieven. Ik bedoel, uh, en dat zal de gemeente Den Haag wat moeten doen aan de bestemmingsplannen. Uh, afgelopen lente had Legoland interesse om daar een vestiging te openen. Ja, die zijn gillend weggerend omdat uh, de gemeente niet wou tornen aan de uh, bestemmingsplannen. Nee, nou dat, dat, dat moet sowieso. Maar ik geloof dat Noorder wel, wel bereid is om heel veel, hè, uh, de wethouder in Den Haag... om wat voorstellen serieus te gaan bekijken. Er mag best wel wat uh, gesleuteld worden. Maar goed, Richard, jouw mening is duidelijk. Je zegt, uh, bouw hem terug naar de oude staat van 1900, die Scheveningse pier. Dat is de grootste attractie die we kunnen bedenken. Um, Richard, het is mij, mij helder. Dank je wel okay, uh, voor je deel deelneming in, uh, in Aanvond Spits. Richard de Mos van de, raads, uh, uh, van, sorry, van de groep de Mos uit de Raad van Den Haag, zo zeg ik het goed. Hij wil het terugbrengen naar de oude staat. Wat vindt u wel moeten gebeuren met de pier in Scheveningen? 0800 1121 of mede op Twitter kan hashtag eens, hashtag oneens, hashtag WNL. Hans van den Berg zegt, Eerdmans een botanische zonnetuin... Hij is genoteerd, Hans. Rob Snabel, geef hem aan de Belgen, zegt hij. #1 eens. Marijn Slaghekken. Ik verwacht een brug naar Engeland vanaf de Scheveningse pier. En Richard zegt: laten we het Holland Casino er neerzetten. Mooi belastingvrij gokken. We gaan weer naar bellers toe, want die komen mooi binnen op 0811 21. Etienne, bijvoorbeeld, uit uh, Roermond. Etienne Hendricks, goedenavond. Ja, goedenavond. Nou, ik zou bij het liefst gewoon af willen breken en uh, klaar mee. En dat is het strand het en, uh, nou ja, en als dat geen optie is, dan uh, maak ik een grote gevangenis van, van pedofielen En als het dan hoogwater is, dan zijn we, daar, uh, zijn we daar ook mee klaar. <laughs> dat is weer een andere stelling, maar het is mij wel, <laughs> het is mij wel duidelijk, E.J.N. Hey, welke kant je op denkt. Dank, dank een variant op de Scheveningse gevangenis, noemt hij daar. Kan natuurlijk ook, kan ook een gevangenis worden. Een soort schavot wordt het dan inderdaad bijna. Dat iedereen ernaar kijkt. Ik weet niet of, of kleine kinderen daar vrolijk van worden. Samir Ramouni uit Weesp. Hey, Joost Samir. Uh, ik, ik zou ik, dat idee van referendum, vind ik wel trouwens een hele goede, maar dan niet uh, voor alle ingezetenen in dit land, maar met name alleen voor de islamitische gemeenschap. Ik zou eigenlijk een uh, uh, geweldige voortrekkingsrol vinden van Nederland. Ja. Als zij nou gewoon een gebaar van tolerantie richting de islamitische gemeenschap... van alle nou, partijen uh, zeg maar wat over hen heen is gekomen... om te zeggen, nou luister eens, uh, ga eens een keer uh, stemmen. Wat vinden jullie ervan? Moet er geen, geen moskee komen of niet? Nou, ik denk dat de islamitische gemeenschap het geweldig idee vindt als daar een moskee komt. Ja, oké. Okay. Toevallig hebben we een e-mail ervan gekregen vandaag, ja. We hebben ze vergrapt. En we hebben een e-mail gekregen vanuit Mekka, dat het helemaal geen probleem is om dat te bekosten. Kijk, ik, <laughs> dus dacht... ik denk dat het het ja, ja. niet is. Hey, maar, Samir, ik dacht bij dat ik de eindredacteur van de, de halve maal aan de lijn heb. Maar je bent, <lacht> je ben, <laughs> je bent serieus, geloof ik. Nee, het, het enige wat je maar... nodig hebt, Samir, is een rijke Arabieren. Met dat bedoel ik, nou ja, absoluut, je hebt geen rijke moslims voor nodig, maar rijke Arabieren, inderdaad. Ik, ik meen het echt hoor, ik, ik denk als we over 500 jaar weer een keer opstaan, dat, dat we gewoon nog steeds kunnen kijken naar een gebedshuis... met een, een bord van uh, ja, ja. de heer Wilders of zo, hè? Nou, keep, keep on dreaming, Samir. Keep on dreaming, richting Mekka, <laughs> zou ik zeggen. Oké, okay, <laughs> okay, man. Hey, ik ga spreken. Ja, Samir, hallo, je spreken. Samir, hallo, dag. <laughs> Tjeerd Dinksen zegt mij, waarom, niet, waarom de pier in goede staat slopen... om meters verderop in nostalgische stijl een nieuwe pier neer te zetten... dat is belastinggeld weggooien. Ben ik me, met je eens, Tjeerd. Isbiet zegt mij, euh, mooi vreugdevuur voor, voor oud en nieuw... Al het oude hout in plaats van op het strand op de pier. En dat voor een euro. Ja, dan kunt u nog een keer in de fik steken. Het, dat bedoelt hij waarschijnlijk. Ja, hij is ooit gekocht voor één gulden door de familie van de Valk. Ik dacht in 91. En uh, nou, nu is hij wat meer waard. Geen 3,7 miljard hoop ik, maar wel een, een boel geld. En u kunt uw bestemming aangeven. Wat moet er gebeuren met de Scheveningse pier? 081121? Genoeg bellers, maar u kunt er vast nog tussen komen. Ik wil even naar Fred Budding. Fred Budding is namelijk uh, hoaxdeskundige. Uh, Fred, goedenavond. Goedenavond. Fred, ik wil even naar, de, naar die grap van vandaag. Want uh, ja. van de NTR die maakt op zich een goede grap door, door iedereen het bos in te sturen en zeggen er komt een moskee. Hè, zoals net onze vriend uh, Samir wel echt wilde. Uh, er komt een moskee op de pier, de mensen in een ja. kamervraag gesteld. Vond je het een goede grap? Ja, iedereen zit in de boom. Ja. ja, ja jij ook wel niet? Was jij ook, uh, was jij ook een van die? Nou ja, ik, ik, ik zag het berichtje en ik denk van Raad ah, al wel. Ja. Ja. Er zou ook een, een, een moskee om de hoek bij Kwaantseerau komen. En daar is nu een soort ja. gebedscenter. Maar dat is ook geen eens echt een moskee. Maar het had uh, gekund. Ja, ja het, het, het, natuurlijk, het had gekund. Maar uh, nee, bij we, we, we dit soort, soort berichten denk, denk ik al wel gelijk van mij. Nee, uh, dat ja. is niet waar. Nou, vind ik het zo grappig. Hè? Want journalisten die, die nemen het eerst allemaal over. En dan gaan ze ja. checken. Ja. Dat, dat moet je eigenlijk andersom doen. Ja, dat verkeer je de volgorde toch? Ja. Hoe doe jij dat? Ja, ik hoef gelukkig, ja, ik check mijn eigen feiten wel... maar ik, ik hoef me niet daar ja. met hoaxen bezig te houden. Maar we hadden, ik zal je serieus vertellen, wel de eerst vandaag als stelling... geen moskee op de pier, totdat uh, handige jongens bij, bij Wakker Nederland uh, bedachten... van zou dit nou wel kunnen kloppen? En die kwamen ermee van, vol, dit, dit zaakje dat rammelt. Dat en toen bleek het ja. ook uh, uiteindelijk niet te kloppen. Dus je, je, bent, je bent er toch mee bezig. Maar serieuze media, die zijn er wel uh, behoorlijk ingestonken natuurlijk. Ja, ja, die, die, die zitten het allemaal groot op mijn site. En nou... Nou kunnen, hebben ze natuurlijk niet helemaal ongelijk om, om, om dat te doen. Maar je, je gaat een beetje voorbij aan je taak die je, die je als journalist hebt. Om dat gewoon eerst even te checken. Van die, die stichting, al sahab dat die wel. Ja. Uh, nee dus. Nou die stond uh, die, wel op, op de Wikipedia. Want zo ben ik ook gaan kijken. Van al sahab wat ja. is dat? Er staat keurig wel al qaeda achtige dingen met, met Arabische tekens op, op Wikipedia. Kan ik, kan ik er zelf ook op zetten. Klopt, nee, maar dat is ook gebeurd. Ja, en in die noorden in, in, in, in Fram, die, die, die, die vertegenwoordiger of die woordvoer, ja, die, die, die, die, uh, die is ook nergens terug te vinden. Nee. En ook als je het, het telefoongesprek van de van de collega's van de omroep West hoort, dan, dan ja, de, de, de woordkeuze, er de, de straalt iets uit zo van, nou dat is, dat is echt weer te mooi om waar te zijn. Ja, ook dat vind ik goed. Dat is een compliment voor de collega's daar. Fred, uh, vind je het een goede zaak dat media steeds meer eigenlijk. Uh, wat... Ook weer, natuurlijk de belletjes zoals in Australië richting hè, de, de zaak van Kate Middleton. Er gebeurt steeds meer. Vind je dat een goede zaak dat media die rol oppakken? De, de, de rol om te checken? Nee, nee de rol om hoaxen uh, of grappen te maken, zeg maar, uh, serieuze, proberen serieus te doen waar het de grap betreft? Ja, uh, een goede, goede zaak. Kijk, als je de media wil, wil zoeken, dan is dit inderdaad uh, gewoon een, een goede grap. Maar aan de andere kant is het geen goede zaak... Uh, dat heel veel uh, wat is het, uh, kranten, uh, tijdschriften, nieuwsmedia... Dat, dat die hier intrappen. Nee. Uh, want die doen eigenlijk hun werk niet goed. Nou, dat klopt. Dat klopt helemaal. Tot slot even, Fred. Wat, wat moet er met de pier gebeuren? Voor jou? Um, wat moet er met de pier gebeuren? Ik vind het wel mooi als het, als als het weer met met met winkeltjes wordt en, uh, hm. dat je daar echt weer overheen kan lopen. Ja, dat dus zoals het eigenlijk was. De laatste versie. Ja, dan. Ja, ja, ja. Nou ja, ja. het, het was, was een beetje zo'n uitdragerij, een beetje zo'n Nee, ik maar... ziet er nou absoluut niet meer uit natuurlijk. Dat ben ik met nee. iedereen eens. Maar goed, dat was, dat was in de jaren negentig, zeg maar. Toch wel een, ja. uh, een ding. En dan kon je lekker eten met een appelmoesje erbij en een kers op de dingen uh, bij Van der Inderdaad. Vallen. Dat had nog ja. wel iets. Ja, eens. Oké, okay, Fred. Dat is mooi dat je dat even toevoegt. Dankjewel, Fred Budding. Hij is hoogstdeskundige en legt ons even, uh, legt ons even uit wat, uh, wat er aan de hand was vandaag met die grap van de NTR. Hein Greven zegt, Eerdmans, de pier is een prachtige plek voor het Nationaal Historisch Museum. Mooi gezichtspunt om erachterom naar Nederland te kijken. Uh, Jet Beugers zegt, de pier een mooi nieuw project voor SNS. Ja, bij Hoogwater gaan ze namelijk echt ten onder. Hans van den Berg, Eerdmans, verplaatst eh, het museum voor communicatie uit de Haagse Zeestraat erheen en maak er een annex multimedia van. Harm Flory zegt oneens maak er een mortuarium van, een zeemansgraf, mooie plek voor uitgestrooide as. Het is nu een dode pier. En Schilder Bakker zegt, ook eens maak er een school van. Iedere dag leven op de pier en meteen nuttig voor de gemeenschap. Ik ga nog naar de bellers die binnenkomen. Wat moet er gebeuren met de scheven Berry pier Barry Rijman uit Den Haag. Goedenavond. Goedenavond Joost. Barry. Ja, ik het Wat erbij moet gebeuren, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Maar waar het mij om gaat is dat. Uh, van der Valk heeft die pier een jaar of twintig geleden gekocht voor één gulden. Ja. Met de voorwaarde dat ze, dat ze hem op zouden knappen. Ze hebben er in het begin twee blikken verder tegenaan gegooid. Ze hebben er niks aan gedaan. Ze hebben zelf een restaurant gebouwd. Ja. Hebben ze twintig jaar voor één gulden gezeten? Ze hebben huur gevangen van de andere winkeliers of ondernemers op die pier. En ze hebben er niks aan gedaan. En nu laten ze hem gewoon failliet gaan. En de gemeente die zegt er niks van. Niemand doet er wat aan. Nou, van de Valk ja, is failliet. Er lopen nog volgens mij wat, nou. uh, wat conflictjes her En aanspra aanspraken. Nou, ik, hoor de curator, ik hoor de curator alleen maar zeggen van... Ja, Eneko wil niet aansluiten. En dit en dat. Ik hoor ze nergens over. En ze gaan hem pijlen. Van de Valk moet gewoon aan zijn belofte gehouden worden. En gewoon dat ding opknappen. Klaar. Ja. Dat zei je. Ja, niks gemeente van de Valk, maar goed, dat is, dat, dat is, dat is, een, dat is een goed punt. En Berry, dankjewel. Weet je wel wat geld die, geweten heeft? Of ja, wat, die van de Valk heeft? Nou, dat vraag ik me eigenlijk wel af, want ze nog nog uh, zo staan, De quote 500 niet meer, dacht ik. Maar, maar Berry, wat, nee. wat, wat, wat moet er gebeuren met de pier, vind je? Nou, gewoon hoe die was. Gewoon Toch. hoe die in de ja. jaren 80 was, voordat Van de Valk nam. Daarvoor, hè? Precies. Okay, Barry, ja, precies. Oké Berry, dankjewel. We gaan naar. Uh, even meneer Van Rest. Meneer Van Rest, goedenavond, ja. Den Helder. Ja. U heeft nog de oude, de oude pier meegemaakt? Ja, absoluut. Die van uh, zeg maar van... Er kwamen ze uit heel Nederland, kwamen daar mensen naartoe. Ja, dat was een uitgaan, uh, ja, net zoals nou kinderen naar, naar een of ander centrum gaan. Dat ging uit heel Nederland, dat was nog stokje, omdat die zo mooi was. Het was ook ja. ouderwets, allemaal uh, jongenstiel, lantaarns uh, uh, enzovoort. Schitterend. En daar, daar zouden we weer naartoe moeten, zegt u, net met Richard iets ja, ja. uh, Ik heb net bedacht, als er nou op de eerste etage een heel duur restaurant, dus voor, voor de tent daar neerzetten, mm -hmm. die moeten er natuurlijk geld in steken. En misschien heeft inderdaad een grote Chinees uh, daar idee van, om daaronder een, ja, een, een Chinees restaurant en winkeltjes, hè. de Chinezen hebben heel veel winkels, ja. dus de, uit, uit, euh, ja, euh, hebben heel veel euh, macht, en willen overal gaan geld in steken, wie weet. Nou, wie weet. Ik vind het helemaal niet zo gek. Op zich een Chinees met wat geld uh, en, nee. en, en, en maken er een soort Chinatown in de zee ja. van. en toen konden mensen daar vissen. Dan kon je een hengel huren, dan kon je er vissen. En de vissen ze toen nog op zalm, die, die, die mm. kon je in de zee vangen. En uh, nou ja, er waren van die. ook bij dat restaurant van die uitbouwen. En dat kunnen ze nu ook doen, maar dat, dat hoeft helemaal niet hoor, nee. dat is niet zo belangrijk. Maar uh, da daaronder een of andere zee aangekomen. Nou, daar dat zie je, je live wat er zit op natuurlijk. Je zou ook kunnen zeggen: Seinpos, dat een goed restaurant is, zou je ook kunnen verplaatsen de zee in een uh, mooie ja. locatie en, voor een top. Ja, dan, dan op van... eerste etage en daaronder. Ja, ja inderdaad, er ja. kan ook nog, nog een gokbedrijf zitten of wat ook, maar dat het mensen trekt. Ja. En dan wordt het denk ik weer net zoals vroeger heel Nederland, die heeft daar interesse voor, omdat het echt, dan begin je echt uit, hè, nu, okay. hè. Meneer ja. Verrest, we gaan, even, we gaan nog naar de andere bellers toe. Maar dank voor uw terugblik in de geschiedenis. En ja. een pleidooi om de oude Pier te herstellen. Dank u wel. Ja. En een fijn weekend, meneer Verrest. Dank ja. u. Um, Leonard Faber zegt... WNL maak er het mooiste zeeaquarium van Europa van. Of als je een rijke Arabier wilt trekken... maak er dan een Jap Experience Center van. Uh, Detlef zegt... Eens, maar niet met opbod verkopen. Want de Val Van de Valk heeft er ook maar één gulden aan betaald. Inderdaad, onder die voorwaarden die we eerder bespraken. Jan, Jan de Vos uit de Ravenswij... Ja, goeie avond. Uh, ja, ik zou zeggen, laat de overheid hem overnemen en breng daar alle maritieme museums naartoe. Want die hebben ze over heel Nederland verspreid. En is dat ook wat toegankelijker voor iedereen. Hmm. Als ze hem dan ook nog doortrekken en een eindje zee in, dan kan ook uh, zeg maar, de vloot aanleggen, aanleggen. Zodat iedereen daar ook wat makkelijker naartoe kan. Kijk, dat is ook weer een creatief idee, met de overheid neemt al zoveel dingen over de laatste dagen. Ja, goed. maar goed, als je nu kijkt hoeveel geld ze uitgeven aan allerlei museumtjes die ze her en der in het land hebben... Ja. en die heel slecht bezocht worden, dan denk ik dat het een goede zaak is om dat bij elkaar te brengen. kan je ook de luchtvaartmuseum erbij brengen. Alles bij elkaar zetten. En mooie centrale plek. Ja, het is een idee, Jan. Jan de Vos, bedankt voor je reactie aan avondspits van, van WNL. Die punt staat om af te sluiten, want we zijn er eigenlijk door mevrouw van hart een volgende keer. En Jos uit Nijmegen ook. Granny Smit zegt mij nog, Eerdmans uh, Rieser de Mos, zo laten staan als symbool van mismanagement van de jaren negentig tot heden. In hoofdletters zet hij dat. En Ella Kuiper zegt, ik herinner me de eerste keer dat ik de pier zag. Wat een ontheiliging van de zee. Nou, meer tweets over de pier kunt u terugkijken op www.20.com avondspits. We gaan eruit uh, voor het weekend. En natuurlijk eerst brands met boeken. Vanaf 7 uur hier op Radio 1. WNL is er zondag weer met Eva Jinek. Op zondag, deze week bij haar op de Paars. Bankactrice Lieke van Lexmond, en als vier hoofdredacteur Arendo Joustra en PVDA-leider Diederik Samson kijken dus zondagochtend om half tien op Nederland 1. Luister deze en andere afleveringen van Avondspits gewoon terug op www.omroepnl/avondspits. kunt u het allemaal nog eens beluisteren. Maandag ben ik weer terug met een nieuwe. Tot die tijd wens ik u een heel fijn weekend. Misschien wel met een bezoekje aan Schreveningen. Tot maandag, tot een nieuwe Avondspits, half zeven. Tot dan. Het Koninklijk Concertgebouworkest bestaat 125 jaar en is begonnen aan een wereldtournee langs vijf continenten. Al ruim 20 jaar speelt Anna de Vijmisdag viool bij het Concertgebouworkest. Anna de Vijmisdag over het wereldberoemde orkest en over de speciale band met het Koningshuis. Twee dingen. Zometeen tussen acht en half negen. Op radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Ooit kan MS de zenuwen krijgen. Oh, mooi. MS Research voorschoot. Giro 6989. Het is overigens multiple sclerose. Dat zei ik toch? Ondernemers, opgelet. Wilt u ook 100% controle over uw mobiele uitgaven?